De de Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat de verkeersboetes niet verlagen... en gaat daarmee in tegen het advies van het Openbaar Ministerie. Dat meldt demissionair minister Van Wil aan de Tweede Kamer. Volgens de OM is de hoogte van de verkeersboetes... niet meer in verhouding met de boetes die voor andere vergrijpen moeten worden betaald. Zo kan het illegaal parkeren op een invalide plek een boete opleveren van 440 euro... terwijl een mishandeling, vaak voor de, door de rechter, met een boete van 400 euro wordt afgedaan. Van Wil erkent dat dat scheef maar zegt dat de overheid de inkomsten uit die verkeersboetes niet kan missen. In het noorden van Duitsland, in Friedrichstadt, zijn vijf mensen gewond geraakt toen een automobilist op hen inreed. Twee mensen hebben ernstige verwondingen, maar niemand is in levensgevaar, zegt de politie. Waarschijnlijk gaat het om een ongeluk. Het lijkt erop dat de bestuurder, een man van in de 70, de macht over het stuur verloor. Daardoor reed hij met zijn SUV over het terras van een ijssalon. Ook, is, ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een vruchtbaarheidskliniek in Leiden Dorp heeft tien jaar lang met opzet meer zaad gebruikt van spermadonoren dan is toegestaan. Daardoor werden 36 donoren ongewild massa-donor. En dat betekent dat ze veel meer kinderen verwekten dan het toegestane maximumaantal van 25. Ook de moeders wisten van niets. In het zuiden van Guatemala zijn ruim 700 mensen geëvacueerd... vanwege een vulkaanuitbarsting. Gisteren begon die vulkaan te roken en lava te spuwen. De alswolk bereikte een hoogte van bijna 5 kilometer. De lava heeft zich opgehoopt bij de krater... maar zou zich nog verder kunnen verspreiden tot ruim een kilometer daar vandaan. De verwachting is ook dat nog meer mensen waarschijnlijk weg moeten uit het gebied. Tientallen scholen zijn er ook dicht. Het weer, vooral in het oosten, nog buien. Later vanavond droog met opklaringen. Temperatuur daalt vannacht naar 11 graden. Morgen veel regen, ook kans op onweer. In de middag ook af en toe zon. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond. Je luistert naar Jomer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM.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 The smoke's got the club all hazy Spotlights don't know do you justice, baby Why don't you come over here? You got me saying Ayo, I'm tired of using technology Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology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 Get them Technology Milo, 2008 alweer. Dus eigenlijk uh, beginnen we deze uitzending het tweede uur ook met een zero's knaller. Want we gingen het eerste uur uit natuurlijk met de zero knaller. 2007 Paolo Nutini met nieuwe shoes. En er werd hier heerlijk van genoten van het nummer in de studio. Uh, het begin van het tweede uur staat altijd in het teken van het Zandvoorts kwartiertje. Duurt net geen kwartiertje, maar ja, dat is het hele idee. Uh, ja. Wat zandvoortse nieuwsjes nemen we even kort en snel door. Nou ja, vorige week uh, scheen de zon meer dan vandaag. Zeker. En dat was mooi ook, want uh, het buurtfeest in Nieuw-Noord uh, barstte natuurlijk weer los met een uh, volledig programma vanaf 10 uh, uur ochtends uh, tot 5 uur s middags. Uh, de hele dag kon ik jong en oud zich vermaken, van, van een bingo tot een kinderplein tot natuurlijk de hele dag een kofferbakmarkt. En uh, ook een in informatiebank met allerlei organisaties. En nieuw dit jaar waren de 100 ontbijtjes uh, gemaakt door de Oekraïners. in samenwerking met jongerenwerk uitgedeeld. Uh, de buurtontbijtjes die werden uitgedeeld. En uh, 100 mensen hebben genoten van een uh, ja, heerlijke start van de dag, om het zo maar even te zeggen. Maar Mike, jij, ja. jij heb je ook uh, geïntroduceerd als vrijwilliger dit jaar. bij het verkopen van de, de bingolootjes. Ja, zeker. En de zeker. bingo kaarten. <laughs> En uh, daar moest ik jou... Ja, dit is wel ZFM, maar ik moest jou oh. even namens de organisatie nog iets overhandigen. Oh, oké. Okay. En dat is een klein presentje voor alle vrijwilligers. En uh, ja, je dus nee. zelf maar kijken wat het is. Maar het is wel een uniek exemplaar. Altijd oh, wat leuk. Alsjeblieft. Wauw. Omschrijf even wat je ziet. want uh, luister. Ja, Ik heb dus een heel leuke snoeppot gekregen met gewoon wat van die lekkere snoepjes. En een visitekaartje van standwoord inside. Nou, ja, die website kennen natuurlijk al, maar nou, hartstikke, <laughs> hartstikke bedankt. Dus ik niet vergeten wat het adres is, daarom zit hij erbij. Nee, leuk dat jullie dat doen. Ik, wist, ik had <laughs> niet verwacht. even naar de deksel kijken. Oh, er staat nog wat op. Ah, kijk. Buurtfeest, Sandport Nieuw Noord 2025. Nog, nog een exclusief. Limited een edition. Okay, Perk, nou, een exclusief exemplaar. Oké, dat een topding. Ja. Nou, hartstikke ja, bedankt. Ik ja. vind het echt leuk als jullie dat jullie het doen. Ik vond de sfeer ook fantastisch bij het buurtfeest. En ook gewoon de bingo kaarten verkopen was natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik moest dat ineens, en dan schrok ik een beetje van weer heel veel hoofdrekening ineens. Dat was ik een beetje verleerd. <laughs> uh, dan denk ik van: Oh ja, uh, ik wil dus graag drie bingo kaarten, zes logisch. Ah, doe ik nog maar een bingo kaart erbij. Uh, ja. Dat uh, gaat dan... Uh, nu zat ik een beetje te rekenen. Maar het is allemaal goed gegaan. Gelukkig hadden we een computertje erbij. Dus ja, dat, uh, zeker. Maar die heb die, ik niet ja. gebruikt. Ik heb niet gecheat. Nee, ik vond het een leuke sfeer. Ook leuk dat jullie het deden. Ik heb ook op de markt gekeken. Nog even met meer kost en praat Die er natuurlijk ook gewoon bij was. Je hebt even jouw eigen... Zeker. Zeker. Stond ik stond uh, zeker ja. met Zee. Met uh, de politieke partij. Met een uh, stand op de informatiemarkt. En dat was ook heel leuk. Ik moet wel zeggen... Het stond wel een beetje out of running. Ja, maar misschien toch, als je het weer volgt het weer houden, gewoon en de, oh, de rommelmarkt... of de rommelmarkt, dat is misschien een beetje een slecht woord... maar goed, de markt. De kofferbakmarkt. De, de kofferbakmarkt, dankjewel. En, de, en de, de informatiemarkt combineren... dat het meer door elkaar heen gaat. Maar ik heb uiteindelijk wel gewoon door mensen echt aan te spreken... want dat was wel nodig. heb ik wel echt heel veel leuke gesprekken ge, gevoerd. Dus, maar, heb, uh... maar zijn jullie de kofferbakmarkt overgegaan? Hebben jullie nog wat interessants gevonden? Ik heb gekeken. Ik heb dus vorig jaar... dat, dat weet jij helemaal niet, Casper... heb ik dus echt... de Fonds van de Eeuw gedaan. Toen heb ik dus een sake-zeehond gevonden. Dat is een s' oh, met veel kleine. Ja. Zes hele kleine sake-kopjes van een Japanse, Japanse wijn. Is dat of oh, rijst? Ja, Japanse rijstwijn Eita, ja. is dat. En uh, nou, dat ding is geniaal. Dus dat is deze kast En die moeten we nog steeds een keer uittesten met jullie. Wij moeten een keer even een sake-proeverij doen. Ik, maar... uh, ik uh, meld baan. Ik wil dat ook een okay, Oké, sowieso is Sowieso, sowieso ja. ben je ook uit. Want dat was echt de fonds van Ik heb dit keer ook gekeken. Want we stond met meerdere mensen van de fractie. Dus eventjes toch. Uh, hem kijken toen zij er stonden, maar helaas niet zo'n mooi fonds gedaan. Dat was wel echt een uh, ja. Ik heb dus ook even gekeken. Ik heb vorig jaar, dus de hele box set van de serie Charm daar gekocht voor drie tientjes. Oh ja. Ja. Ook een topfonds, die staat heel leuk in de kast als een collectie. Ik heb, ik zeg maar, ik, het was heel toevallig, want ik had die serie net, uh, had ik net afgekeken. Ja. Hoe zag ik het? Ik dacht, die moet ik hebben, dat vond ik grappig. Die heb ik allemaal, dat is leuk. En ik heb dit jaar ook gekeken. Ik, ik ben al wat bezig met CD's, dat soort dingen. Kijk of ik nog wat leuks kan vinden. Um, wel uh, veel aanbod, maar niet echt iets waarvan ik dacht, ja, dat moet ik echt hebben. Dus ik heb dit jaar ook niks gekocht, maar ik vond het wel weer leuk om even over de markt heen te ja. lopen. Leuk, hè? ja. ja hartstikke ja. goed. En uh, we houden de spanning erin, want de organisatie van het buurtvd weet nog niet of we volgend jaar terugkeren. Dus Oh, spannend. Uh, dat uh, ja, dat nou, hangt nog even in de lucht. Maar beetje goed, met het einde. Ja. We, gaan, uh, we gaan verder naar het volgende item. Want street art uh, barst morgen los. Dus we hoeven in Zandvoort niet stil te zitten. om eigenlijk elke dag vermaakt te worden. Weer een prachtige ja, kunstmanifestatie. En wat het meest eigenlijk opvalt. is uh, in Zandvoort Zuid op de boulevard. het uh, Bubblegum Huis. En uh, ja, het ziet er fascinerend uit. Je, je zult het plaatje even moeten opzoeken. Uh, uh, is echt heel grappig. En er zijn natuurlijk nog meer vormen van street art die de komende tijd uh, te zien zijn. Vorig jaar, de eerste editie in Zandvoort, dat was zo'n succes dat uh, de organisator uh, beleef Zandvoort, in samenwerking natuurlijk met alle kunstenaars, uh, ervoor heeft kunnen zorgen dat de tweede editie uh, ja, dit jaar uh, gewoon weer van start kan. En morgen ja. zaterdag om half vier ja. bij Strandafgang ja. vijf ja. bij Nius Bitch House ja. is de grote opening. Ja. En uh, wees erbij. En meer informatie: streetartzandvoort.nl ik was vanmiddag gevallen even op het kantoortje van Beleef Zandvoort en ze hebben ook een hele leuke speurtocht met bingo bedacht. Dus er is ook genoeg entertainment voor uh, oh, ja, mensen zie die het ja. Allee, nog willen ontdekken. Ik moet ik vind het wel... Uh, ik zag net een plaatje van het Huisje. maar ik moet natuurlijk eigenlijk niet negatief zijn over dingen die we organiseren als gemeente, maar ik zou er, ik zou er zelf niet voor omlopen, zeg zijn, maar. dat zijn vier... Ik bedoel los, het niet gemeen, maar... Het zijn ook gewoon vier <laughs> okay. interessant. buurtjes. Eigenlijk hey, weet, gewoon alle... Alle kunst is subjectief. Dus ja, ja nee, maar daar ben ik met je eens hoor. En nee, ik moet zeggen, ik vond vorige keer dat ze een paar dingen hadden geschilderd en hadden de die vond ik wel heel leuk. Tegelijkertijd, weet je, de kippentrap, dat, dat was dat de stop wat ze hebben. Dat dat nog ook nog steeds zichtbaar is en zo. Maar wat ik wel ook. Wel jammer vond je dat ook gewoon een paar dingen, zoals dat, dat Audi Dolfiramen, waar ze dan op hebben gedaan. Denk, ik van ja, dat is nu voor tijdelijk wel even leuk. Maar dat gebouw is zo lelijk, kan het niet gewoon morgen tegen de vlakte. Ja. Wel, dat is ook de bedoeling. Maar dat gebeurt al, al honderden jaren ja, niet. En, en dan, dan voelt het een beetje als een soort van. Hoe noemen we dat? Een soort. soort, soort quick fix, een soort makkelijke oplossing. Er nee, nou, zit nu verf over de scheuren heen... en dan dus, is het ineens leuk. Het is kunst. Nou. <lacht> nu is het kunst. Nou ja, goed. Uh, wat verder tot slot nog goed is om te benoemen... Uh, dins, komende dinsdag besluit uh, de gemeenteraad... over de toekomst van het Zandvoort Museum... en ook uh, de verhuizing naar het hdmz gebouw Er was uh, twee weken terug in de commissie... We gaan nog uh, bij sommige partijen wel wat twijfel... over het financiële plan. Zeker. Uh, drie coalitiepartijen hadden daar... Uh, nog hun vragen bij... En uh, ja, het is nog maar de vraag of die verhuizing inderdaad uh, gaat, uh, uh, gaat worden goedgekeurd. Want ja, de plannen zijn er en eigenlijk ligt alles het te laten gebeuren. Het verhaal is eigenlijk dat de huidige plek van het Stamse Museum gewoon niet meer voldoet... aan waar een museum eigenlijk aan zou moeten voldoen... en ook geen mogelijkheden biedt om ja, iets leuks te doen. En het gebouw zelf is ook veel te oud en de energielabels zijn nog lager dan uh, laag... Um, maar het HDMZ-museum staat natuurlijk al vier jaar leeg. Omdat dat project helaas toen niet is gelukt. Maar wel een nieuwe kans biedt om daar weer ja, cultureel leven in te blazen. Maar ja. de bedoeling was toch al dat het, het Museum van Zandvoort daar origineel al in kwam? Of heb nou, ik het niet nood? Ja, nee, kijk, heel top. Want dan heb je het nieuws gevolgd. Uh, en dat is heel fijn. Maar er was vorig jaar wat onzekerheid over. Omdat de. Uh, kijk, HDMZ is neergezet. Door, uh, door mensen en die ook uiteindelijk ingevuld en hadden ook best wel leuke exposities in het begin, is dus op een gegeven moment gestopt. Toen is de gemeente eigenlijk heeft geprobeerd het HDMZ-museum te kopen. Dus het, uh, het pand, zeg maar. Uh, dat is mislukt. Toen zijn er nog gesprekken gevoerd, kunnen we het dan huren? Ja of nee. Daar werd eigenlijk vorig jaar van gezegd dat lukt niet meer. En natuurlijk, hè, als, je, als het niet lukt om te kopen... dan ben je altijd duurder uit om het te huren. Dus hè, wat dat betreft is het dan natuurlijk nog onaantrekkelijker. Maar goed, nu de laatste maanden... en in januari uh, kwam daar het eerste van naar buiten... zegt het Samsoen Museum... we zien toch wel iets in de verhuizing naar die plek. Zeker ook omdat waar ze nu zitten... gewoon noodzakelijk is dat daar ja, iets gebeurt. Um, uh, en ja, de gemeente is nu toch bereid uh, gevonden... om. Uh, ja, om in ieder geval 150.000 euro aan startsubsidie te geven om ja, het mogelijk te maken. Het, het heeft er vooral mee ja. te maken zeg maar, met dat de eigenaar van het pand... die, die, die heeft ook te maken gehad met de, degene voor het museum is gemaakt oorspronkelijk. Uh, en het is zodanig ingericht als museum. En dat wil zeggen ook qua beveiliging en qua eigenlijk alles... dat het ook gewoon niet logisch is om er iets anders van te maken. Want dan kan je het bij wijze van spreken weer net zo goed weer tegen de vlak te gooien en weer iets nieuws neerzetten, om het zomaar even te zeggen... los van dat het ook uh, natuurlijk... Het, het is een soort van, nou ja, een soort van uh, ooit bedacht voor een kunstenaar... om zijn werk te vertonen, dat natuurlijk ook heel zonde is... Als je, of tenminste niet, niet eerbiedig is eigenlijk waar... als je dat zomaar uh, aan de kant schuift. En daarom uh, hebben ze bedacht van... nou, kunnen we dan niet samenwerken met het Zons Museum en daar weer een soort nieuwe impuls aan geven. En ik denk op zichzelf... en ik hoorde je daar net ook wel een opmerking over maken... als ze dat... Goed doen. En, en ik moet ook zeggen dat ik het financiële plaatje nu een beetje lastig vind. Want ze hebben niet genoeg vulling in mijn ogen qua, qua alles. Maar goed... Maar als ze dat goed doen en ze knappen het pand van buiten ook nog op... dat het niet lijkt op een, op een walgelijk betonbog... Het is betonbron. gewoon geen mooi gebouw. Het is echt een heel lelijk gebouw. Dus ik heb wel zet, maar ik heb het ook al gehad. Ik zei, ja, kan je niet bij spreken, een keer een tweede verdieping erop zetten in de toekomst... en dan die façade fixen aan de buitenkant. En ook, er... ook echt de kleuren. Dat ja, ja, precies. Met geel precies, maar op, gewoon dat je een soort niks. neptegelwerk ja. aan, aan vastplakt of zo. Maar goed, op zich, daar gaan ze allemaal wel voor over. Maar ja, het begin is natuurlijk gewoon zorgen dat er een museum is wat loopt. Daar begint het. Dus ja, en dan, dan komt de rest later. Ja, dus dat ik dat het wel een betere plek is voor een museum... dan waar het nu altijd heeft gezeten, ja, ja, dat ook. Het zat ja. nu een beetje zo... Ja, het zat er. Dus mensen wisten het wel te vinden, want het zat daar. Maar het zit niet echt in de loop. Je moet er nee. echt naartoe. Nee, ja. En wat ik ja, zelf vooral denk... Is. maar goed, dat is dan natuurlijk wel weer... een beetje mijn politieke standpunt. Maar ik denk dat het ook heel veel kansen kan bieden... voor het, voor het plein eigenlijk uh, daar... waar nu het oude... waar nu het Zandvoort Museum zit. Omdat ja. Ja, daar hebben we natuurlijk één kroeg... Uh, zeg maar, een café beter gezegd. En, en dat is het. Verder is daar niks. Want het is gewoon een plein. Het is bedoeld als plein. Het is bedoeld om mensen op te pakken. Nou, als je dan vervolgens of tenminste, aan te trekken, zeg maar. Oh, op te ja. Iedereen moet gaan, dus ja, je ja, is het is een plek. Plek. Ja, als je dan het Sanctum Museum daar uh, op een gegeven moment ook een horecabestemming geeft. En dan op de hoek, want het raadhuis gaat waarschijnlijk ook verniet worden. Dus de hoek waar nu de toegangshal zit, wordt dan woningen waarschijnlijk. Maar goed, dat je op de hoek daar onderin dan iets van of retail doet of ook horeca. Dan heb je ineens drie uh, dingetjes die oh, het plein interessant ook maken. Dat is ook Precies, het game circus uh, wordt nieuw. Kijk, en dan heb je dus ineens aan, aan vierkanten heb je iets waar wat gebeurt. En dan is het misschien wel leuk voor toeristen om, uh, om daar ook te zijn. Uh, zeg veel maar. meer mogelijkheden. Ja. Precies, dus Helaas, dat is mijn idee. Helaas, Helaas grotendeels <laughs> nog veel toekomstmuziek. Ja, dat klopt. Over ja. muziek gesproken wat, uh, wat <laughs> verder achter ons ligt. Dus niet in de toekomst uh, is hier Billy Joel met een van zijn mooiste albums. En daarvan ook het mooiste nummer. Just the way you are. Zo meteen het irritatiepaktor. I'm to try and please me. You never let me down before. Mmm, mmm, Don't imagine. You're too familiar. And I don't see you anymore.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 I want someone that I can talk to, I want you just the way you are, you need to know that you will always be, the same old someone that I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 77 The Stranger, dat was het album. Just the way you are, Billy Joel. We kunnen hem niet vaag genoeg draaien in dit programma en überhaupt op de radio denk ik. Het blijft uh, <coughs> legendarische muziek. Dat zeker. Uh, ik las trouwens onlangs dat hij ook niet zo lekker gaat en dat hij zijn toekomst had gecanceld of zo. Maar Billy dat Joel. Weet ik niet. Maar uh, ja, nou goed. Um, ja. We gaan over naar onze uh, ja, tussen improvisatie rubriek, maar toch. Des te relevant, even kijken, want hoe heet hij ook alweer? Niet meer kunnen pinnen in een drukke Albert Heijn. En lol, deze te bellen in een overvallen trein. Een schaaf wandt op het puntje van je elleboog. Een spetter heet u zuur in je oog. Ga zitten op je dure zonnebreuk. Je vingers die blijven plakken aan de groep. Het is een irritatie, pak totje. Het is een irritatie, pak totje. Het is een irritatie, -factorje. Je telt tot tien, dan is het klaar. Ja, voor het geval dat, we, dat je was vergeten waar de inspiratie vandaan kwam van deze rubriek. Dit, dit tijdslot in dit programma is denk ik nog nooit zo vaak omgevormd, want dit was vroeger het discussiepuntje, daarvoor was het volgens mij nog iets anders. Nee, dit is altijd wel het discussiepuntje geweest. Ja, maar hebben we hebben ook nog iets gehad over series en zo. Nee, op, op, of ja, op, ja, op, ja, maar dat was... We, we hebben wat, ook een social media wat, cocktail bij, Ja, wat had. bij ja. Ons het meest is omgegooid is dat blockback online, het is een social media cocktail geweest, het is nog wat anders geweest, het is oh, ja, nog wat ja, anders geweest. Ja. Maar het is, uh, er is echt wel veel veranderd in het filmpje. Maar goed, ik was jaren. natuurlijk ja. altijd te een groot tegenstander van de social media cocktail. Hè. Dat is dan ja. ook wel uh, laat. Ja, Dat was deze leuke. Hebben, hebben die Jingle nog? Ja, ik had net vragen. Oh, wacht even. Dat is de Meijer nog. Wacht even. <laughs> Joggen Meijer praat nog oh, wacht, even. Door. Wacht wacht, wacht. Dat was dit. Let op, even kijken. Even. En dan natuurlijk met de live sound effect. Let oh op. ja, ja. Kast er. Even wachten. Kasper, die snapt hier waarschijnlijk niks van. Maar dit is ons nostalgisch moment. Van de vaste luisterers, die weten dit alleen. Let op, dit was onze rubriek. Het eerste jaar van dit programma. Social Media Cocktail. Ja, ja, Wat is dit? Wees, ja, de bezig? So ja, de Social Media Cocktail. Ja, die miste ik wel. Ik was het helemaal vergeten, jongen. Nee, ik wist met, het want uh, Ik was getraumatiseerd nou, traumatiseerd uh, door. de live sound effects van uh, Mirko. Sorry. Ik kreeg het maar weer onder het tapijt. Weg van mij. Ja, oké. Okay, dit gaan we dus weer vergeten. Het is het, uh, ons programma gaat... Oké, okay, maar wacht zo, even. Wat mij nu ondertussen irriteert... Wacht even, dit moet ik toch even kwijt. Ja. Is dat we dus nooit van tevoren bedenken... wat het irritatiefactortje is. En nu hebben jullie mij iets verteld. En eigenlijk ben ik het gewoon niet mee eens. Ik vind ben het helemaal niet irritant. Dus dit, nu ben ik geïrriteerd over de irritatiefactor. Dus ja, een soort meta-irritatie okay, speelt okay, hier Oké, even een redactievergadering. Oh, okay. <laughs> live live hoe, redactievergadering, ja, mensen. Ja, maar hoe gaan, we dit, hoe gaan we hiermee om? <laughs> Weet ik. <laughs> nou, uh, nou, gooi je die irritatie? Ik heb, geen, ik heb, geen, heb geen, die van geen, mij ook gedeeld. Okay, ja. Maar je, je hebt een irritatie in deze rubriek. Ga, gooi het eruit. Ja, nee, mijn irritatie is het feit dat we nooit van tevoren een gedeelde irritatie bedenken. Want ik, we gaan het nu dus hebben, mag ik het zeggen, jammer, of niet? Oh. Nou, ik weet niet waar het over gaat. Nou, doen. ik begreep dat we het gaan hebben over het feit dat chips in plaats van in chips zakken... Nu in kartonnen doosjes wordt gedaan, dus het worden eigenlijk gewoon Pringles bussen, waarvan ik denk prima, kost minder ruimte, kraakt niet, handen worden minder vies. Ik zie eigenlijk geen nadelen. Hoe zo worden handen minder vies? Ja. Omdat je, je het moet zo. Wel nee, in je vat kan vat het zo, je kan zo, en dan zo, kan je gewoon één, alleen met je vingers kan je pakken. Wat? wat voilà. Voor geluid ben je nou? Zo. Maar dit kan mensen. Maar het, kijk, het principe is dus gewoon dat niemand hier om heeft gevraagd dat het gewoon minder in zo'n doos. Nee, tijd. snap het niet. Mensen hebben je, dat, hoe weet jij dat? Dat staat op, hier. Maar oh, okay, is dat, ook oprecht minder. Oké, okay, maar kijk, dat zijn is dus gezonder. Het groot kapitaal verdient de meer nee, Ook een absoluut voordeel. Het kost minder schapruimte. Als ik chips koop, is niet de bedoeling... Oh joh, ik ga voor gezonder leven staan. Nee, nee, kan nee maar nee, we hebben het niet over. En dan boeit het me niet hoeveel vet ik eigenlijk. Maar is dan dus de echte irritatiefactor... is dat dan dus niet het opgedrongen gezonder moeten leven? Is dat eigenlijk wat jullie Ja, maar weet Weet je, het is ook geen klein verschil. Is dus, uh, in een zak is het 185 gram. Yeah. In de doof, lees ik het, Don NOS, is het 125 gram. Oh, daar is, dus dat, dus dat is wel echt voor een Voor dezelfde idee. prijs, hè? Ja, dat is wel, dus je dat is wel betaalt... een ik denk, ik denk dat de bron trouwens gewoon de verpakking is van het product. <laughs> ja, maar de, de bron nee, die je meldt is okay. Melders, NOS. Maar ja. dat, vind wel, dat vind ik wel een terecht punt. Dat is wel, um... Ja, maar weet je, kijk. Ja, nee, oké, okay, maar dan, dan, is, dan is crimplatie gewoon de irritatie. Daar ben ik het wel mee Ja, eens. maar dat is een langere irritatie. Ja, oké, okay, dat, dat vind ik wel goed. goede maar en en het, ze, kijk, want de, de, de naturel chips in doosjes van. Uh, uh, Blijft dus dezelfde prijs, je krijgt alleen minder gewicht. Maar de Doritos Nacho's Cheese is en minder gewicht en je betaalt 60 cent meer ja, nee, maar dit, kijk, dit is, dus, dit is gewoon hoe we opgelicht worden als volk. Dit is hoe we arm gemaakt worden. Je, weet je, je denkt van je verdient hetzelfde. Of je bent dan heel trots, en ben je bij je baas. Die geven dan echt zo'n kleine loonsverhoging. Dan denk je, oh lekker, nou toch, uh, toch een eurootje meer. Maar goed, dan, uh, dan vervolgens uh, heb je dus dit soort bedrijven. die gewoon alles van je afpakken. en je aan elke kant proberen uit te kleden. Je chipzakjes worden kleiner. Nou, je broccoli wordt duurder. Uh, die die koffie de die je vroeger bij de kiosk kocht voor een normale prijs voor een euro, die is verdrievoudigd. Maar is dat ook geen irritatie Je de prijs bij de kiosk. Alles, maar gewoon alles wat met consumptie te maken heeft, gewoon dingen die je moet kopen, dat is echt belachelijk. En dan okay, maar... zijn er hele theorieën over waarom dat economisch logisch is en allemaal Meerkop, kan niet onzin. Ja. want Casper had het verlossende woord. Oh ja, sorry. Hallo Casper. Hey. Nee, had, Kasper heeft het de woord, want die doosjes gaan uit de schappen, begrepen. Volgens mij, ik las wel zoiets. Dat is er volgens mij na twee weken dat mensen denken, nou, we hebben er genoeg mee. Want niemand koopt ze, dus ze gaan uit de schappen. Had ik gezien, voor mij Albert Heijn nam ze, was er al mee bezig om ze de schappen uit te halen. Want ik heb ze nog niet uit de, ik de, de, überhaupt uit de schappen, de schappen maar, te schrappen. Ja, gewoon omdat het niet verkoopt. Het is oprecht gewoon bullshit, om het zo te zeggen. Ja, maar dit is ook weer... Misschien Toch ook wel weer een beetje het resultaat van natuurlijk de klimaatkerk, die je natuurlijk dat alles CO2-vriendelijker gaat, weet ik veel wat. En dan denk je, nou, als we dan minder ruimte in beslag nemen, is het natuurlijk ook goedkoper met ja, maar vliegen en zo. Uh, oh ja, geen plastic, dus beter voor natuurlijk. Ja, dus en, precies, en dat is waar, en dat is ook zo. Maar ik denk wel dat dat een drijvende dan die doos factor vol. is. Zorg dat je ja, nou redelijk in de van hetzelfde chip houdt, Dezelfde ja, exact. prijs. Exact. Kijk, als het misschien 10 cent duurder is, oké, okay. ja, maar dat is overleven, maar. De dedito's, 60 cent naar boven, je krijgt minder en je Meens. betaalt alleen maar voor een stomme vierkante. Maar dat is toch ja. raar. Dus enerzijds hier kritiek op het grootkapitaal, anderzijds heeft het dus te maken met die klimaatregel. Wat, wat is hier gaande? Dit is zo'n rare combinatie aan dingen gewoon. Ik top tip voor de avond: koop geen chips. Ik weet ook niet uh, wat er gaande is, maar gelukkig hebben we, als we het even niet meer weten, als we er met praten niet meer uitkomen, hebben we altijd nog de mu muziek en daar bovenuit stijgt natuurlijk onze eigen muziekrubriek. De M&M-hit van de maand. Ja, en deze keer wordt uh, de M&M-hit niet uitgekozen door een M, maar door een C. Uh, namelijk ja. Casper. En ja, uh, ja hier, ik heb hier de Wombat met Turn klaarstaan. En uh, ja, ik heb je al bang gemaakt met een diepte-interview. Dus waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, vooral omdat de laatste tijd, het zat allemaal wat meer tegen. Ook met school. En gewoon, ja, ik zat er gewoon een beetje doorheen. En um, ik ben toen naar de Wombat geweest. Met mijn nu mijn vriendin. En um, dit nummer speelde op. En het was gewoon een soort van magisch iets, om het zo te zeggen. Maar, en uiteindelijk is dit gewoon ook ons nummer geworden. En ik, vind het, ik heb het heel veel geluisterd de afgelopen maand. Dus ik denk. Ik ja. laat het meer een keer op de radio komen. Wat bedoel je met ons nummer? Nou, ja, gewoon. Ja, het nummer van mij en mijn vriendin. Gewoon mm -hmm. ons nummer. Ja. Ja. En... Ja, het, ja, het is een soort van, een soort van uh, liefdesnummer, ja, eigenlijk. Wat want, leuk, want waar gaat het nummer over? Uh, ja, um, wat de schrijver ervan zegt, is een soort van. Ja, a twisted love song, om het zo te zeggen. Dat... Nou ah ja, gewoon zijn manier van liefdes uiten naar zijn vriendin. Je hebt allemaal van die soort, soort tekstjes erin. Zoals I like the way your brain works. en uh, uh, it won't get better than this. Dus een beetje allemaal gewoon echt liefdevolle termen. En ik, vond het, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En ik denk, nou, hij is waarschijnlijk al heel lang niet meer op de radio geweest. Dus dan doen we hem lekker bij ons. Of zo, toch? Ja, super. Wat leuk. Ja. Hartstikke goed. Hè? Dus hier is Turn van de Wombat. Ah, kijk eens aan. Ja, goed, Goeie dank introductie. Dankjewel En ook uh, mooi dat je het even zo toelicht. Muziek betekent veel. Je komt hier komt hij. The Eminem hit from the mount. I jump from thoughts of thought like a flea jumps to a lie. You could give an aspirin the headache if it's life. Maybe it's the crazy that I. Watering plastic plants in the hope that they'll grow. Seeing a message flash and then smashing up my phone. Maybe it's the crazy that I'd miss. It won't get better than this. The best memories are the ones that we forget. Like listening to Drake at your best friend's swimming pool, floating anti-clockwise in a red mushroom. Maybe Uh, de mm mid van deze maand. Met Turn kwam dit keer van Casper. En uh, ja jongens, we zitten alweer over de helft van de tweede uur. En dat ja. betekent dat we eigenlijk bijna weer klaar zijn met deze uitzending. De volgende uitzending is natuurlijk op 27 juni. Is gewoon weer de laatste vrijdag van juni van deze maand. Waarschijnlijk heb ik er dan al een hele middag en namiddag op zitten met openingen van exposities. Ja, dat hoorde ik al. Dus je gaat al gewoon voor het borrelen, voor het borrelen, ja. Nou ja, laten we het maar zo zeggen. Ik heb al veel culturele interesse opgedaan. Dat vind ik een, ook een mooie manier om te verwoorden. Dat, ja, dat je gewoon veel gaat borrelen, ja. Ja, en uh, de opening van Pride at the Beaches hè, die middag. Dus het is ook ha. nog een belangrijke dag. Uh, en uh, uh, wat ik nog even wilde zeggen. Mike, jij stelt natuurlijk dan volgende maand weer het programma Zeker, samen. zeker. Um, ik heb zo uit verschillende hoeken vernomen. Geen Nederlandse muziek meer. Geen Nederlandse muziek inderdaad volgende yes. maand. Nee, dat is niet het plan. Uh, ja, we moeten even een rokje dekken erin, Hugo. dat is altijd Zeker leuk. Zeker niet. Ah, wat is het nou? Nee. Alleen als een nieuw nummer. Ik blijf me aan bij Casper. Oké, maar weet je... Oké, okay, ik kan accepteren inderdaad geen Nederlandse muziek. We gaan gewoon weer lekker normale muziek draaien. Het is uh, vandaag eigenlijk weer. Oké, okay, super. We gaan het natuurlijk gewoon zien en um, de, oh ja en de nieuwe van Sabrina Carpenter gaan we dan sowieso draaien. Die is vandaag aangekomen. Ja, ja, de ja. ook van ja. pulp. Die is ook deze. Het album uitgekomen. is uitgekomen. Oh, album. Ja, had ik Hij is ja. ongelooflijk goed moet ik zeggen. Ik moet het cool. nog luisteren. Ik loop een beetje achter met nieuwe albums luisteren dan moet ik zeggen. Er zijn best wel Hef, veel dingen van uitgekomen. Van mijn eerste dan. 20 jaar dat ze weer allemaal nee langer. Ja, ik zag nog meer albums uitkomen. Ja, um, nog meer. Vorige um, week was Miley Cyrus. Ik met een nieuw album twee weken geleden alweer. Dus ook interessant. Um, dus ja, wel veel nieuwe muziek. Maar dat heb je altijd wel. Om die zomerperiode heb ik altijd het, het idee. Gewoon wel veel nieuwe muziek. Ja, rond februari meestal, een beetje augustus. Ja, ja. Oktober, daar ook nieuwe meestal. Nee, klopt dat wel. Het is vaak, het is vaak je, hebt, je hebt vooral zo voor de zomer, wordt er gewoon heel veel uitgebracht. Want ja, dan is het natuurlijk festivalseizoen, concertseizoen, zeg maar. Ja. Mensen hebben vakantiegeld vakantiegelden, zeg maar. Dus dat is natuurlijk wel een strategisch moment... om iets te Tuurlijk. doen. Of, of voor kerst zie je vaak. Dus, of ja. vaak. dus rond november en zo krijg je vaak ook weer veel. Ja. En eigenlijk De video dus daartussenin is het altijd gewoon wat minder. Tuurlijk altijd nog steeds wel gewoon nieuwe dingen... maar wel, wel wat minder. ja, ja. nou En, en uh, de maand erop... mag ik het ook niet doen. Want uh, op 25 juli staat de, de uitzending... helemaal in het teken van... Uh, of dan ligt, ligt de uitzending... Okay. eigenlijk in de handen van, van Mirko. Dus... Ja, ik, ik ben best wel zenuwachtig voor de komende <laughs> maanden uh, Nee, dat wordt hartstikke leuk, Jomer ja. Er wordt goede muziek, eindelijk. Goede muziek. En uh, misschien Waarom dat ik ook nou een paar van woor... de jingles even aanpas. Waarom nou dat woordje eindelijk? Nou ja, ja dat is prima, de... de nee, wat jij net hebt ingezonden was goed. Oh, maar ik heb wel ja. vaak, met, als, als Jomer of Mike het doen... dan zitten daar gewoon ja, van die popnummers tussen. Een beetje die moderne pop. Wat vrouwelijker, als ik het zo mag omschrijven. Toch, daar houd ik gewoon wat minder van. Nee, dat is niet is niet gemeen bedoeld, maar dat gaan we gewoon even één keer, eenmalig, in de zomer, de Mirko Takeover jullie op de kop zetten. Takeover. Ik ben ook heel blij dat, uh, dat jullie dat uh, in, op die momenten doen, want ik uh, ben dan heel druk met Pride at the Beach. dus Mooi. De uitzending ben ik sowieso bij, maar Precies, als de, je nou bent. de voorbereiding lekker, uh, ja. laat ik lekker aan jullie over. En uh, Zo is eigenlijk jammer en M&M's van een eindejaarsuitzending in 2021 overgevloeid in een... Uh, ja, uh, in een format uh, die nog steeds verandert. Dus uh, Zeker. dat vind ik ook wel leuk om uh, dat nog even te benoemen. Wat we natuurlijk afgelopen maand of afgelopen vijf weken ook hebben gehad, is het Eurovisie Songfestival. Oh, en uh, nou ja, goed, we oh, hoeven daar ja. niet te veel woorden aan vuil te maken. Behalve dat ik er weer een nummer van heb klaarstaan. <laughs> dus, uh, Net als het festival van Macchiato. Nou, het is een nummer dat mijn zusje heeft aangeraden. En ze vond het vooral heel vet op televisie. Want als je de eerste noten hoort van het nummer, dan denk je. Ik doe even mijn koptelefoon af, maar dit was Duitsland op het zand. Nu ben ik heel stand. benieuwd. Silhouetten auf dem Trupp zwischen Zwischen unseren Tatort wie bei CSI Das Baby tut mir leid, gesagt zum ersten Mal Hätt wissen sollen, dass das das Ende von uns war. Das letzte Punkt nach dem Satz, das jetzt um mich nie bekannt. Also wechsel nicht perfekt und kauf mein neues Gefahren. Ich krieg wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang. Ha, ich glaub, das war's. I shoot for the stars. Ich wird vor das Dach. Hab gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker Würdest du für mich immer noch eine Kugel fangen weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand Ich setz Punkt auf den Druck nach dem Platz, als hätt ich dich nie gekannt Und dann wechsel ich passt und kauf ein neues Gewand. Ich krieg wieder diesen Drang Ich will den Feld Ha, ich glaub, das war's I shoot for the stars. Als we nog luisteraars hadden dan zijn die nu denk ik verdwenen. Ja, belde, hij wil zijn dansnummer terug. Wat zei je, sorry? Papa belde, hij wil zijn dansnummer terug. Jesus. Ja, het is uh, wel een Baller beetje van Abor en Tina en ze werden slechts 15 op het Songfestival, maar ja. ja, ja het oh, maar kijk, als je op het Songfestival staat, sta je sowieso 1-0 achter. Ja, als je dan ook nog 15e wordt, dan is het wel helemaal over. Maar de act, je kan zeg maar kijk, een luisternummer is het niet echt. Sowieso niet. Maar de act was, als je het voorstelt met allemaal lichten en gewoon. Dan ja, maar met lichten is alles leuk. Weet je, ik vind dat altijd zo. I don't know. Ik, ik, ik, weet je wat weet je, gewoon het probleem is met muziek? Er, eigenlijk is, zijn we nu al bijna op het punt dat gewoon bijna alles wel is gemaakt. Er zijn gewoon niet meer zoveel opties. Dus of we gaan naar, moet je moet denken aan microtonaal. Ben ik wat. Dus ik kan dit gewoon niet meer waarderen. Er bestaan zoveel dingen die hierop lijken. Het is gewoon. Ik ben even de extra ja. aan het bekijken die hierbij hoort. Of er nog wat interessants te zien is, maar oh, zie het ziet eruit zien. als Songfestival. Aan je gezicht te zien is het niet interessant. Nee, ik vind het ook eigenlijk echt niet, niet Weet bijzonder. je, kijk, oprecht, Songfestival, ik zei het net ook al tegen Mirko. Ik vind het op zich best grappig. Ik heb het toen helemaal gekeken toen het in Nederland was. En ik denk ik, oh ja, best geheimig. maar ik heb nu nooit gedacht... Goh, laat ik even lekker Songfestival kijken. Vooral met dat hele fiasco van vorig jaar. Ja, denk ja, ik van... Dat, en, en weet je wat is? Het is... Het is. Het is gewoon.. Het is, ja, wat is er nou eigenlijk leuk aan? Je bent gewoon aan het kijken naar stel opgeklopte mensen die met wat lichtjes een beetje... of trillingen staan te produceren. Dat is en dan, de bedoeling ook. Dan gaat iedereen helemaal hem om of zo. Ja, maar dat vind ik überhaupt heel vaak met muziek. Maar aan de ene kant, natuurlijk luister ik het ook. Want blijkbaar vinden mijn hersenen het gewoon fijn, toch? Die wiskundige berekeningetjes in de vorm van geluidstrilling. Maar eigenlijk als je er echt over na gaat denken... is het zo raar dat er dan mensen die daar helemaal helemaal gaan denken van... wauw, jij kan het goed maken. Je bent geweldig, je bent de beste persoon in de wereld. Ik zou ook laatst een clipje van Michael Jackson... dat dat... dat 33 vrouwen flauw vallen... en op brancards weggedragen wordt omdat die vent gewoon stilstaat op een podium. Dat ik denk van... zeg maar, kijk, Wij doen dan tegenwoordig... alsof dat leuk is en alsof dat goed is. Ik denk dan vooral... wat zijn, wat zijn die mensen toch een tering, Mongolia? Je zou, je oh, zou geestelijk... Wacht vandaag, wacht je zou geestelijk maar zo zwak zijn... dat je flauw valt... omdat je een gast waarvan je de muziek leuk vindt... ziet in het echt. Dan ben, ben je toch helemaal gek gewoon... Is toch, is toch ik vind dit wel weer een beetje een extreme van mening. Voor zwartbegaaf. Ja, nee, ja, ja. ik, ik, het, het is toch wel voor een voorbeeld van tijd. We gaan uh, dit gesprek uh, dit weer even ombuigen Nee, ik wil hier nee. nog even wat van vinden. Nee. nee, nee. Ja. nee. Jawel, ik, heb, ja. nee. Nee. ik wil even mensen verdedigen. Ik vind dat je best wel fan van iemand kan zijn. Omdat je dat iemand leuk werk heeft. Of, nee, ik maar eens. ik vind het inderdaad dat het geobsedeerde hey, wat sommige mensen obsedeel. zijn. Echt een probleem. Nee, maar ik, ik ben het daar ook alweer. Je mag wel fan zijn. Maar ik vind gewoon. Het gaat soms wel een beetje over de extremiteit van. over dat geobsedeerd zijn met echt. Dat snap ik ook gewoon, niet zo goed. Als iemand dan niet uitbrengt wat er ook gewoon objectief niet zo bijzonder uitziet. Dat je dan alle merch moet hebben. Dat je hele kamer die kleur moet hebben. Dan ben je gewoon een doorgeslagen consument. Dat is gewoon een soort geestesziekte, man. Ja. Ik zou het misschien iets minder extreem verwoorden. Maar in de basis ja met de control panel te spelen. Ja, iemand ja maar, is, uh... ik uh, word ja, ook okay. niet fijn voor Goed. de luisteraar. Uh, het was uh, op zich een mooie discussie, denk ik. Uh, <laughs> mooi, wat, wat, wat we nog even uh, nog niet hebben benoemd. en wat misschien wel leuk is uh, voor de luisteraars. dat uh, uh, we natuurlijk ook afgelopen maand uh, mijn kookkunsten hebben leren kennen. Oh ja. Want dat was ook nog. Ja, dat was na weer. Na de vorige uitzending. Ja. Ik moet wel zeggen, Jan, want even voor de luisteraar. Ja, was, was dus ook veel. bij elke gang. Nee, maar los van dat het veel was, want dat, dat heeft me misschien nog juist gered. was namelijk ook nog een wijn. En nou, dan heb ik ook <laughs> nog meerdere glazen wijn gedronken per glas, of per ronde. niet is niet, dus niet elke ronde meer dan één, maar goed, wel nou, meer dan de rondes. Nou, Jan, maar ik kan je één ding zeggen. Ik heb de volgende dag in bed gezeten. Ik proefde de pasta zeg maar nog. En het was echt. <laughs> Het was lekker. Het was heel leuk. Ik heb alleen de dag daarna echt... Uh, het ik, zwaar, had het zwaar. ik had het zwaar. Ja. Ik heb uiteindelijk om uh, tien uur... een klein beetje sushi kunnen bestellen. Nog net. En, en de dag daarna deed ik het weer een beetje. Maar het was uh, intens, jammer. Ja, maar kijk, weet je... Ja. Ja, dat hadden we ook net meer diner. Je hebt zoveel wijn. Ja, dat klopt. Zeg maar, ik hou ja. best van de wijze, Maar als je toch zeven ja. garf en zeven glazen dan vooraf... Nog twee, hey, dan daarna, dan Ik dan denk, denk dat we het worden volgende je, keer je, moeten halveren. Worden. Ik denk dat het volgende nee, keer... Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, dat je gewoon per... Ik, heb alweer, bij ik heb alweer nieuwe recepten opgedaan, dus de volgende staat alweer... Uh. Gewoon doordrinken. Het, nee, het is nu Mike's ja. beurt. Mike, wanneer ga jij voor ons koken? Dat willen jullie echt niet hoor. Oké, okay, laten we zitten. Jouw maar in goede Nee, ik heb wel al gezegd. Ik zeg ik gewoon een keer een cocktailavond organiseren. Oké, okay, dan doe jij dat. Dan verzorg ik grapjes bij de koken. En dan met, uh, met Airfryer culinair. <laughs> Air dat culinaire. kan ik hoor. Ja, hoor. Ik, ik vind het wel mooi dat we gewoon hier op de radio een hele uitgebreide discussie <laughs> hebben over wanneer we weer een keer een kookavond gaan houden. <laughs> wat is dat nou? Voor mij is het ja, zoveel informatie. Wanneer maar is het wel leuk Kasper, kan jij koken? Ik kan best wel goed koken, ja. Oh. ja vertel er eens iets over. Kasper, moet jij bent de nu... volgende aan de beurt. Nee. Wat, wat ik... Uh, <laughs> nou, ik kook verschillende pastagerechten. Mosselen kook ik. Ik heb een paar recepten van... Nog, uh, mijn overgrootoma. Wat ik allemaal nog uh, weet wat ik allemaal maak. Dus okay. met vis en aardappelen en dat soort dingen. Ja, Waar moet ik aan denken dan? Ja, god. Uh, Hollandse hap. Ja, echt een Hollandse dus hap. gaan we ja. een Hollandse hapavond houden bij Kasper. Is dat het, Is dat de volgende <laughs> stap? Ik, ik hoor het al. denk het wel. Oké. Okay. Nice. Kijk, kijk eens naar. Kijk, culinaire. En dan uh, hebben yeah. wij weer iets om naar uit te kijken. Jullie hebben nu ons in gesprek aan Ik gehoord. moet hard vast houden hiervoor. Uh. Dat merk ik ook. Ja, maar op. kijk, weet je. De vraag is toch wel. Ik denk wel Ja, wat, wat, wat, wat maken wij nou als programma? Wat, wat doen wij nou wat, wat leuk is? Waar mensen naar luisteren. En dan zijn dit soort gesprekken komen. Dan we dan wel naar boven. dat denk je, ja. Nee, maar wat wij doen, en maar los van dat dit inderdaad misschien wel een beetje de okay. is, maar wij duiden ja. dingen vanuit het perspectief van een jongere. Snap je? Volgens mij waren de meeste luisteraars toch wel weg vanaf het Songfestivalpunt. Dus ik denk dat je daar niet zo Nee, nee, nee, nee. We nee. hebben niks verloren. Wij hebben, wij hebben die Die Hard jonger en M&M's fans. Die weten ook gewoon, we hebben geen enkel kanaal waarop we dat op aankondigen dat we nu een week later zijn. Dat wisten ze gewoon. Maar waarom, waarom hebben wij uh, geen kanaal? Ja, dat weet ik ook niet. Daar hebben we het ook al drie jaar over. <laughs> dat is wel waar, ja. Maar goed. Ja. Maar goed ik iedereen denk ook... wil het, niemand doet. Dus het lijkt het kabinet wel. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Zo blijven we toch wat de grippen voor ons gevallen kabinet. Ja. Ja. ja. Maar goed. Ja. Ja. Uh, lieve mensen, we ja. hebben eigenlijk nog, uh, nog acht minuten ja. totdat, we, totdat we deze uitzending uh, gaan afsluiten. Maar uh, ik merk al een beetje aan de, aan de productiviteit dat we het beter, denk ik, nog ja, even uitgeluld. Een, een, een lekker muzikale onderbreking Maar, maar wat is dit dan? Hebben. De heerlijke muzikale onderbreking van, ja, van dit moment moet even gezocht worden uit het mapje voor 2022. Kan we gaan, gaan terug gaan? in de tijd. 2022? Ja. Wil je, wil je terug in de tijd? Nee, die hebben al zo godvergeten veel gedraaid de nee, laatste tijd. Kasper, Kasper wilde terug in de nee, tijd. Niet nee, dat ik niet.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 Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek. Het was natuurlijk een spontaan idee van Casper om terug in de tijd te gaan... maar we hebben het niet voor niks gedraaid... want de mega-hit van Yves Beers heeft deze week ook een prijs gewonnen... de Buma Award. Dat is een van de belangrijkste prijzen voor muziekmakers in Nederland. Het was het meest gedraaide nummer van 2024... en dus uh, nam hij afgelopen maandag de Buma Award Nationaal in ontvangst. En uh, ja, hartstikke goed natuurlijk. En ook gefeliciteerd aan onze ja, zandwoordse trots toch wel een beetje... En uh, ik vind het ook leuk dat jij uh, de woorden terug in de tijd uh, noemde. Maar Want ik wilde het nummer dus niet worden. Die hoorden wel. Ja, maar het is idee. gewoon. Het is een ongeschreven regel in het programma. Zodra iemand de woorden terug in de tijd achter elkaar zet... dan komt dat nummer gewoon. Ja, het we is nog, het hier echt is niet mee eens. We, een. we, we zouden geen Nederlands niet meer doen. We zouden geen Nederlands meer doen. Maar, doe maar ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik wil nog iets aan toevoegen. Het is nog niet vaak gebeurd. Jij bent een van de eersten die dit eigenlijk heeft... Veroorzaakt. Maar ik voel me ook en, niet de eerste. Je, en ik wilde in lijn daarvan even wat, uh, wat bespreken. Want uh, Mickey ontbreekt natuurlijk al een tijdje bij ons in de uitzending. Uh, Jelmer en de MM's. Uh, gebaseerd op 3M's. En daar is nu een C bij gekomen. Je zou kunnen zeggen 3MMC. Maar dat is iets anders. Uh, Vind ik uh, nog steeds uh, goed hoor. Driemers. Vind ik nog steeds Kessel. een leuke alternatieve naam. 3 MMC. En we zijn, we zijn natuurlijk heel blij dat Casper uh, dat hier aan is gesloten bij de radio. Maar Casper, om nog even dat uh, diepte dat interview af te ronden. Ach jezus. Had je hiervoor eigenlijk nog wel eens ervaring met radio? Totaal niet. Heb je wel eens in de microfoon gepraat? Nee, ook niet echt. <laughs> Oké. Okay. Okay, um, hoe, hoe beviel jou de afgelopen vier uur radio maken? Uh, twee, de, um, twee uur van de Koningsdag was ongelooflijk miserabel... omdat het alleen maar Nederlandse muziek was. En, uh, het Ik was voel me hier wel stot voor ja. Klagen over Spotify en klagen over het OV. Ja. Uh, dit was ook wel wat gezelliger, maar het was ook eigenlijk meer klagen over chips, dus dat was ook niet echt. We, we, we, we hebben vijf minuten over chips gepraat. Dat is dus nog vijf minuten te veel. Oké. je, kon gewoon binnen vijf seconden zeggen, weet je geen chips meer in Nederland klaar. Ja, maar kijk, weet je, je bent natuurlijk nu voor de tweede keer. Klaag is wel echt onze specialiteit. Ja, dat is wel waar. Heerlijk. Is interessant voor het programma, ja. ja. het is inderdaad uh, nog even, want uh, Mirko ging net aan de haal met ons, ons format van het programma, uh, maar het is inderdaad bedoel ik, om aan de hand van het nieuws en actualiteit van de afgelopen maand om, uh, om daar onze eigen kijk uh, op te geven. En ik denk dat Casper, uh, ja, mag hij de volgende keer terugkomen. natuurlijk Zeker. Tuurlijk. Dat ik is, heb ik, mezelf ik... binnengehaald. Ik zie talent van ver, Jomer. Heel goed. Ik, je, ja, uh, ik heb daar een neus voor. Gescout, ja, door ik wel, ik heb wel, hem gescout, bro. weet je wel. Ja, dan dat zie je om twee uur s'nachts in de chef, kijk. Ja. Dat maar zo scherp ben ik, hè. Zelfs met alcohol. Bam. Ja, goed verhaal. Daar op, ja, goed, schuiven gaan we mee af. Ja. Uh, tot de volgende keer, 27 juni. Dan staat Mike hier op deze Zeker. plek en ik op de side, plek, side -click, plek. En hopelijk weer met Mickey zijn we weer helemaal compleet. Dit is Disclosure ja, en Blikbessie met Zennepah. Tot volgende de maand. De Siva, be baby say, I've been never laid long Siva, one baby never let me save alone. long, bye Ah, now, when do we say, never leave it long, son Siva, one baby thinker It's love, past all life, past never let alone is yes, your son now. ZFM, ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.